De gemeente wat verzacht te zingen van psalm 32 en daarvan het vierde vers. Gij zijt mij, Heer, ter schuilplaats in gevaren. Gij zult mij voor benauwdheid trouw bewaren. Kom, omringt mij waar ge mij een ruimte stelt, met blij gezang dat mijn verlossing meldt. Mijn Heer zal u o mens naar het recht doen handelen en wijzen u de weg die gij zult wandelen. Ik zal u trouw verzellen met mijn raad, terwijl mijn oog op u gevestigd staat. Het is Psalm 32 en dan van het vierde vers. Er zou worden gelezen uit Gods woord 1 Samuel 26, vers 12 tot en met 25. Zo nam David de spies en de waterfles van Sauls hoofdeinde, En zij gingen heen en er was niemand die het zag en niemand die het merkte. Ook niemand die ontwaakte, want zij sliepen allen. Want er was een diepe slaap des Heer op hen gevallen. Toen David over hen van gene zijde gekomen was, en zo stond hij op de hoogte des bergs van Verre, en er was een grote plaats tussen hen. En David riep tot het volk en tot Abner, de zoon van Ner, zeggende, Zult gij niet antwoorden, Abner? Toen antwoordde Abner en zeide, Wie zijt gij die de koning roept?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 Gij die over uw Heer, de gezalde des Heren, geen wacht gehouden hebt, en nu zie waar de spies des Konings is en de waterfles die aan zijn hoofd einde was. De nu kende de stem van David en zei Is dit uw stem, mijn zoon David? En David zeide: Het is mijn stem, mijn Heer Koning. En hij zeide verder, Waarom vervolgt mijn Heer zijn Knecht al zo achterna? Want wat heb ik gedaan en wat kwaad is er in mijn hand. En nu mijn Heer de Koning, hoor ik toch naar de woorden zijn skners. Indien de Heer u tegen mij antwoordt, laat hem het spijs of verrieken. Maar indien het de mensen kinderen zijn, zo zijn zij vervloekt voor het aangezien des Heren. Terwijl de zij mij heden verstoten, dat ik niet mag vastgehecht blijven in het erfdeel des Heren. Zeggende, ga heen en dien andere goden. En nu mijn bloed vallen niet op de aarde voor het aangezeden zeren. Want de koning van Israël is uitgegaan om een enige vloot te zoeken. Gelijk als men een veldhoen op de bergen najaagt. En toen zeide: Saul, ik heb gezondigd. Keer weder mijn zoon David. Want ik zal u geen kwaad meer doen. Voordat mijn ziel... Deze dag dierbaar in uw ogen geweest is. Zie, ik heb dwaaselijk gedaan, ik heb zeer grotelijks gedwaald. Toen antwoordde David en zeide: Zie de dus, spies des konings, zo laat een van de jongelingen overkomen en halen ze. De Heere dan vergelde gelijk zijn gerechtigheid en zijn getrouwheid, want de Heer had u heden in mijn hand gegeven. Maar ik heb mijn hand niet willen uitsteken aan de gezalfde des heren. En zie gelijk als ten deze dagen uw ziel in mijn ogen is groot geacht geweest, al zo zijn mijn zielen in de ogen des heren groot geacht. En ik verlossen mij uit alle nood. Toen zei de Saul tot David, gezegend zijt gij mijn zoon David, gij zult het ja gewisselijk doen. En gij zult ook geweestelijk de overhand hebben. Toen ging David op zijn weg en Saul keerde weder naar zijn plaats. Onze hulp en onze verwachting, zij in de naam des Heren.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 Of rijkelijk vermenigvuldigd van God, de Vader en Christus, Jezus de Heere, door de heilige geest. Amen. Zoeken wij. Het aangezicht des hier. Heer, we zijn met de gemeente voor uw aangezicht op de avond van deze dag. De deuren van uw huis geopend, dat u ook de deuren des harten openen. Dat we ontvankelijk zouden zijn voor de boodschap van uw woord, die u in de duisternis der tijden ons nog laat en onder uw laaghangende oordelen toch door zult gaan met de toebrenging van uw gemeente op de aarde. Het woord uw waarheid, ik ben met uw lieden al de dagen tot aan de volleinding der wereld. U zult ze voorwaar bevestigen, omdat u de God van de eed en de God van het verbond zijt. Bergen mogen wijken, heuvelen wankelen. Maar dat verbond in eeuwigheid niet. U zult doorgaan met de toebrenging. Want uw huis moet worden. En u zult uw gemeente onderhouden naar het woord u werd beloften. Dat het brood zeker is en het water gewis. En u zult ook zorgen... Dat er spijze zij in uw huis. En in de overdenking van het woord, met al de verborgenheden daarin vervat, zijt u het die door diezelfde geest het woord inspireerde ook, diezelfde die door die geest in de waarheid kan inleiden om al zo uit die verborgen schatten van uw getuigenis te mogen putten, en kon het zijn als levend water voor een dorstige ziel, en kon het u behagen, Heer, tot verkwikking van uw woestijnvolk op de aarde. Eenmaal heb u gezegen de koning van de kerk gestaan, ...op het feest, En u hebt gewezen naar dat wonder van het levende water... ...die dorst heeft die komen. En dat levende water uit die eeuwige fontein... ...opspringende tot in het eeuwige leven... ...ze mogen ook vanavond zijn ook wanneer we de verborgenheden van de heilige doop met elkaar overdenken als een zichtbaar evangelie wat ons heenwijst naar de enige maar ook volmaakte prijs der zielen heenwijzend naar dat walbehagen nu was in Christen de wereld met u zelf verzoenend en ongerechtigheid niet toerekenend. U zijt het, die wederbaart, die het geloof plant en het geloof tot wasdom brengt. U zijt het ook, die dit kan onthouden. Want wie zijn wij voor u, de heilige, de volmaakte mensen, kinderen. Die de vruchtgevolgen van de diepten van Adams val met ons meedragen. Mensen, kinderen waarvan u getuigen is, leder is niemand die u zoekt tot niet heen toe. Samen zijn wij afgeweken en hebben de heerlijkheid Gods gedorven. Nochtans heeft het u behaagd om. Door de dwaasheid van de prediking zalig te maken die geloven. Wanneer we op de avond van de dag samen zijn... was uw bewarende goedheid en uw leidende zorg nog over ons. Heren, de oogmerken het waartoe dat we onze plaats hebben ingenomen. O, ze kan zo onderscheiden zijn... Maar dat het ware in uw lieven gunst en zegen op dat wanneer we nog heen reizen voor eigen rekening vanavond die schuldbrieven uitgereikt werden en die scheidbrief werd gekend en de uitgang des levens geboren om u de levende God aan te lopen om in die weg des levens in te blikken, hoe dat het u behaagd heeft in hem, die het voorwerp van uw vermaak was, in de volheid des tijds te openbaren, geworden uit een vrouw en geworden onder de wet, om degenen die onder de wet waren te verlossen, en die weg des levens aan te wijzen voor een erfdeel, ...die in zichzelf geen weg meer weet en geen weg meer vindt... ...maar ook in de oefeningen van het geloof... ...die gezegende en zalige opwas in de kennis van Christus te leren. Het onderwijs van vanavond dat plaatst ons bij de voortgaande worstelingen... ...van uw strijdende gemeente op aarde de aanslagen op uw goddelijke soevereiniteit, op uw aanbiddelijke verkiezing... op Davids zoon en Davids heren. Want dan heb u altijd nog waargemaakt dat u voor uw eigen werk instaat... en de toezegging dat die lamp niet geblust zal worden, zal in vervulling gaan... want eeuwig bloei die glorie kroon op het hoofd van Davids grote zoon... In die strijd worden we onderwijs gegeven over uw bewarende trouw. Maar ook over uw waarschuwende stem. Want het dacht niet als een paard zouden we streven als onze muil door domheid voortgedreven heen gaan. In onze weerstand en opstand tegen u de levende God. Willen we bijzonder deze ouders met hun kinderen u de Heer betrouwen. Ja, dat het u behagen mocht uit het zaad van de gemeente... uw kerk te bouwen naar het woord van uw beloften. En dat uw sterke grond uit de mond der zuigelingen en kinderen. Dat ze sieraden van uw gemeente tot wasdom komen... En dat u de ouderen die wijsheid geven ze voor te leven... ...zuchtende bevonden worden in de troon uw genade... ...was het waar was dat kinderen van zulke gebeden niet verloren kunnen gaan. Dat u ook de betekenende zaken ons daarvan mogen leren... ...die reinigende kracht van het bloed onze zielen mogen reinigen... ...van de dode werken om u de levende God te dienen. En laat ook in al deze wegen gezien worden... ...dat u van de gemeente af weet, die we aan u de heren opdragen... ...die met ons niet kunnen zijn. Heren, er zijn veel zieken in de gemeente, ook de kerkenraad... ...twee broeders ouderlingen die met ons niet zijn kunnen in uw huis, dat ze met ons zij in het hart en in het gebed, en dat u ze thuis nog dankzij zijn zegen bereide. Mog u gedenken, Heer, wat mijn rouw is bezet. We nemen overal die leegte maar mee. O vervullend God, wees u de man van de weduwe, de vader van de wees, de sterkte van de weduwnaar. En wil ouders sterken die kinderen hebben verloren. God aller genade bouwt uw kerk over de einde der rade. Verm u over een Nederlands kerk, die als beenderen aan de mond des grafs gekloofd en gedeeld liggen, dat u nog betonen met het geruis te doen te willen hebben. Sterk uw dienaren, sterk allen die in uw gemeente arbeiden en geef u uw knecht die eenvoudigheid in de bediening van het woord zo betamelijk is en de ruisingen van uw voetstappen om Jezus wel. Amen. Wij lezen nu het formulier om de heilige doop te bedienen aan de kinderen der gemeente. De hoofdstam van de ledes heilige doops is in deze drie stukken begrepen. Eerst leuke dat wij met onze kinderen in zonden ontvangen en geboren en daarom kinderen de storens zijn, zodat wij in het Rijk Gods niet kunnen komen tenzij wij van niets geboren worden. Dit leed ons de ondergang en besprengen met het water, waardoor ons der onreinheid onze zielen wordt aangewezen,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 Daarom heeft God voormaals bevolen hen te besnijden, hetwelk een zegel dat verbond en de gerechtigheid dus geloos was, gelijk ook Christus hen omhelst, de handen opgelegd en gezegend heeft, naar Marcus 10, vers 16. De de doop in de plaats der besnijden besnijdenis gekomen is, zal men de kinderen, als erfgenamen van het Rijk Gods en van zijn verbond,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 ja aan de verdoemenis zelf onderworpen of geen niet bekend dat ze in Christus geheiligd zijn en daarom als lidmaten zijn er gemeenten behoren gedoopt te wezen. Ten andere of ge de leer die in het oude en nieuwe testament en in het artikel in des christelijke geloofs begrepen is en in de christelijke kerk al hier geleerd wordt, niet bekend de waarachtige en de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 en geliefde ouders, wat is dan daarop uw antwoord? De ouders, dat zeggen we na, want dat zeggen ze ook in het formulier. En uit de betrekking die er hoort te zijn tussen... Gemeente, de ambten, behoort daar ook een verbondenheid te zijn. Dat is groot. Maar de ware verbondenheid bestaat natuurlijk niet in de eerste plaats in de natuurlijke relatie, hoe groot dat ze ook is en hoe waardevol, maar in een verbondenheid waarvan David gewaagt, ben een vriend, en ik ben een metgezel van degene die uw naam ontmoeten, moeten vrezen. Dan zouden we ook de rijke betekenis die vanavond als zichtbaar aan u voorgesteld wordt in al zijn diepten beseffen. Ik bedoel. ...dat u straks dan in dat doopwater niet alleen ziet hoe het op het voorhoofdje van uw pandje wordt gesprengd... ...maar dat u de rijke betekenis daarin zou zien. En dan vraagt u aan me, dat mag... ...wat bedoelt u daar dan in? Wel, dan zeg ik, als u daar door het dierbare geloof inblikken mag... In de rijke beduiding van het doopwater. dan ziet u in de eerste plaats. het vaderlijke welbehagen. dan ziet u daar in de tweede plaats. de rijke beduiding van. de middelaarsarbeid van de zoon. en de zoete arbeid. van de Heilige Geest. Trouwens. Als u luisterde, is dat duidelijk gemaakt in het formulier. Want daar zien we in, in het doopwater, dat onbegrijpelijke van het vaderlijke welbehagen. Dat hij uit een gevallen geslacht, en dat zijn we, u en uw kinderen, u behoort tot een gevallen geslacht. Dat het eeuwige wonder daar is. Dat de Heere uit dit gevallen geslacht. Naar zijn welbehagen een gemeente zal roepen. De heen wijzen naar de weg waardoor het mogelijk is. Dat God zonder. Dat ook een van zijn deugden of eigenschappen gekrenkt wordt. Je bent zalig, alleen vanuit het walbare. Maar ook een verklaring van de arbeid van de eeuwige Zoon. Waarom ze zo treffende Heidelberger van zegt. Dat het water in de doop heen wijst. Naar de enige offerande van Christus aan het kruis geschied. En dan wijst er dus. Op zijn prijsbetaling. Op zijn gewillige overgave in de dood. Maar in de volmaaktheid van die harteprijs. Niet door goud. Nog door zilver. Maar door het dierbare bloed van het lam. En hoe de heilige geest daar nou getuigenis van geeft door het dierbare geloof. Mocht ik in de reine plassen. Van Jezus bloed. Mijn ziel was het. Waarom ik u dat zeg? Misschien. Misschien had u vragen. Ik heb u met de doofzettingen gevraagd. Wilt u alstublieft de formuliers doorlezen thuis samen? En doet het op je knieën. Namelijk deze ingrijpende zaak. De ouders zullen gehouden zijn hun kinderen. in het opwassen hiervan. weet te onderwijzen. Dus onderwijs over. Die rijke beduiding, waarvan ik u sprak, dat de heerlijkheid van een drieënige God in het doopwater openbaar wordt. En, en niet te vergeten, toen u stond voor het aangezicht als heren en aan u hoofdelijk werd afgevraagd wat daarop uw antwoord was, namelijk op deze, en de voorzijde leer. Die voorzij, namelijk in dit formulier. En dat een heenwijzing was naar de heilige verborgenheid van de reiniging van het bloed. In die voorzijde leer onderwijzen. Als je het dan niet wist en als je kinderen tot die was, dan komen dat je daarover praten kan en mag. En praat maar veel met God over uw kinderen. En ze aan u vragen, vader, moeder ben gedoopt. Maar, maar wat betekent dat dan eigenlijk? Wat onderscheidt ons dan? Want er staat toch dat we het merk en het valteken van Christus dragen en onderscheiden zijn van de heidenen en van de kinderen der wereld. Dan kan je het zeggen, hoor je, mijn jongen, mijn meisje, dat wees naar goddelijke verkiezing. Dat wees naar goddelijk welbehagen. Dat we, mijn lieve kindje, kan ook bekeerd worden op grond van het bloed. Gemeente, in de bediening van de heilige doop, openbaart zich de heerlijkheid van de drie enige God in zijn verkiezen te welbehalen. En wie, wie heeft er nou door de dierbare geloof de zin en de kracht ervan gevoeld dat er een fontein is geopend tegen de zonde en tegen de onreinheid, niet door mensen uitgedacht. Niet eens door mensen gewild, maar door God gewild en geopenbaard. Ja. De rijke beduiding niet door goud, nog door zilver. Alles moet gereinigd worden door bloed naar de bediening van de doop. Dan gaan we de ouders toezingen. Uit 134 de zegebeden, we doen het staande u maar. En Gerritje Evelijne Wilhelmina, ik doop u. In de naam des vaders, in de zoons en des heilige geestes. Jeremina ik doop u in de naam des vaders, des zoons en des heilige geesten. Lennart, Lucas ik doop u in de naam des vaders en de zoons en des heilige geest. Petonella Evelina, ik doop u in de naam des vaders en des zoons en des heilige geest. Ik doop u in de naam des vaders en des zooms en des heilige geestes. En de Antonie, ik doop u in de naam des vaders en des zoons en des heilige geestes. Mannes, ik doop u in de naam des vaders en de zooms en de Heilige Geest. Amen. Deze dooddienst met de dankzegging. Almachtige en barmhartige God en Vader, wij danken en loven u dat ge ons en onze kinderen door het bloed van uw lieve Zoon, Jezus Christus, al onze zonden vergeven en zond door uw Heilige Geest tot lidmaten van uw enige geboren Zoon en al zo tot uw kinderen aangenomen hebt,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 de heilige geest, de enige, waarachtigen God eeuwig geluk, te loven en te prijzen. Amen. We gaan nu zingen, psalm 3, de versen 2 en 3. Maar trouwe God, gij zijt en ik lag en sliep gerust. En terwijl we zingen, dan kunt u de kinderen uit de gemeente... Uitdragen drie, twee en drie. Geliefden in vervolg van onze bijbellezing over David, willen wij vanavond uw aandacht vragen voor 1 Samuel 26 en met u overdenken de versen 12 tot en met 25. Ik noem u. In Samuel 26, de versen 12 tot en met 20. Ze zijn u voorgelezen. Ze spreken ons van David in de woestijn van Zif. En ze melden ons Gods bijzondere bewaring over David. En Gods verdraagzaamheid over Saul. De deel bepaalde ons bij David in de woestijn. Sef. we doorwandelen de schrift vanavond wel met u. Gods bijzondere bewaring namelijk. Zo nam David de spies en de waterfles van Saul's hoofd eindig. En ze gingen heen en er was niemand die het zag en niemand die het merkte. Ook niemand die ontwaakte. Want ze sliepen allen. Want er was een diepe slaap des heren op hen gevallen. Gods bijzondere bewaring. En Gods verdraagzaamheid over zou. U vindt dat in het vijftiende hoofdversen uh, wat daar dan achter komt. Toen zei de David tot Abner. Zijt gij niet een man en is u gelijk in Israël? Waarom dan heb ge uw heer de koning geen wacht gehouden? Want er is Eén van het volk gekomen om de koning hier te verderven. Dat ziet op Gods verdraagzaamheid over Saul. En dan geven Gods geest getuigenis. In de woestijn van Zif. Daar wijzen de schriftwoorden vanavond ons naartoe. De vorige Bijbellezing hebben wij melding gemaakt als u de was kon zijn, misschien onthouden, misschien niet, misschien de vrucht van gehad of niet. Maar daar is dit hoofdstuk immers mee begonnen dat we David op zijn woestijnreizen tegenkomt. Moet denken als die man heeft gezongen. Op het eind van zijn leven, ik ben o Heer, een vreemdeling hier beneden. Was dat uit de praktijk van zijn leven. En als hij in 56 zong, geweet weet o God hoe ik zwerven moet op aard. Was dat beleving. En als hij en wij met hem gezongen hebben uit psalm 3, maar trouwe God gezegd: scheelt dat me bevrijdt. Was dat beleving? In de woestijn van Zif, u weet dat hij ontkomen is, de aanslagen van de hel. En in de woestijn op de heuvel Achila daar heeft hij zijn verberging gezocht met zijn mannen. En we weten dat de Sefieten, dat is u de vorige keer duidelijk gemaakt, tenminste, hoop. ...en dat hij naar zou gegaan zijn en gezegd... ...is David niet met ons? En we weten dat zou als een belofte die hij gedaan heeft... na het moment dat David de slip van zijn mantel afgesneden had... lang vergeten heeft... ...en de toezeggingen die hij gedaan heeft... ...dat hij voortaan zijn vijandschap zou afleggen... lang weer in het vergeetboek zijn geraakt... Daar stond, mobiliseert en een deel van zijn keurkorps meeneemt. En die twee partijen zou met zijn 3000 geoefende, gesterkte mensen, soldaten die de strijd kennen. En David met 600 woestijnreizigers wijzigen. Wij mensen, wij tellen en wij wegen en wij bepalen en we zetten daar dan onze gedachten uit en dan zeggen ze dat zal het zijn en die gaat het winnen en zo zal het wezen. Wij berekenen onze kansen, maar het geloof rekent niet. Nee, ik lag, ik sliep gerust als heren. ...vrouwbewust... ...tot ik verkwikt om... ...die rekening... ...die komt altijd uit... ...gisteren heden... ...en tot de eeuwigheid dezelfde... ...zal me zijn als de wateren... nowacht toen ik zwoer... ...dat de wateren niet meer over de aarde gaan zouden... ...ze hebben gezworen... ...dat ik niet meer op uw toren... ...schelde is de zaak van de kerk... ...leg wel goed hoor... ...legt uw zaak ook goed... David in de woestijn Zif. Die twee partijen, die hebben elkaar ontmoet. Ik heb u dat de vorige keer ook geprobeerd duidelijk te maken. En dat David daar ingedrongen is in het leger samen met Abisai. En we hebben ook geprobeerd u duidelijk te maken dat David en Abisai dat dat nog familie van elkaar was, niet waar? Hij was de zoon van Seruya. En Seruja was een zuster van David. Hij was een broer van Joab. Boden tot de helden van David. En dat die twee dat leger binnengegaan zijn. En daar hebben ze een slapend leger gevonden. En als ze dan staan in die bedekking die Sal daar gehad heeft in zijn eigen tent. Je hebt dus gezien die spies. En ze hebben de waterfles gezien van Saul. En we weten dat Abizie gezegd heeft tegen David. En nu is het de gelegenheid. En God heeft hem voor de tweede keer in je hand. En denkt erom ik pak die spies en ik sla niet mis. Ik heb maar één, één moment nodig. En het is afgelopen met hem. En toen heeft David gezegd afblijven. Was hij bang? Nee, hij geloofde dat God zijn zaken richten zou. En het geloof haast niet. Geloof kan achter aankomen, kan voetstappen drukken, afblijven, een gezalvende serie. En dan begint eigenlijk dat gedeelte, en dan staat de zaak weer in verband denk ik... Dat gedeelte wat vanavond onze aandacht gevraagd heeft. De Heere laat het verre van mij. Dat ik mijn hand leg aan de gezalfde des heren, zo neem toch nu de spies die aan zijn hoofdeinde is, mee lezen en de geestelijke lessen proberen te vinden. En de waterfles en laat ons dan gaan. En dan kan een kind dit lezen weten wat het betekent dat David tegen Nabisi gezegd heeft: Pak die speer maar, die spies. En spak die waterfles. Te midden van dat slapende leger zie ik Nabisi heel voorzichtig naar het hoofdeinde gaan van Saul. Wat een gezicht, wat een gezicht, daar ligt die man. En ik zie hem die. Spies pakken. En ik zie hem die waterfles pakken. En als je goed leest, dan heeft hij die even later aan David gegeven. En niemand wordt er wakker. En niemand die merkt het op. Zijn ze zo moe? Is ze zo'n zware toch geweest? Ja, want dat heb ik u de vorige keer ook gezegd. Maar Gods woord zegt mij er dit van. En dat is een les die we in de strijd van de gemeente des heren is even duidelijk moeten maken en is goed overdenken want ik lees in dit stukje van Davids tocht het volgende waarom merkte men niet en waarom sliep men door en waarom ging men op het gerucht niet in daarom want er was een diepe slaap des heren op hen gevallen. Dus, hier was God aan het werk. Hier waren niet de natuurlijke omstandigheden, hoewel de volle verantwoordelijkheid wel blijft, maar hier was het God, die in deze aan het woord is. En dat zal David straks zowel Adner als zou duidelijk maken ik las er lessen in David en Nabizé te midden van dodelijke vijanden maar door God krachteloos gemaakt door een wenk van zijn olgermogen daar neergelegd op de aarde op hun slaapsteden. hun wapens hoe machtig en krachtig en goed gesmeed en hoe hanteerbaar ze hebben geen vermogen. Want God heeft een diepe slaap op haar laten vallen. Dan tellen geen wapens. Dan tellen geen vijanden. Dan telt geen hart dat boos is tegen God en tegen Gods raad ingaat. Want God sluit de muilen van de leven als het moet. En hij demt de vlammen. Als het moet en hij laat de diepste vijanden van Gods gemeente zijn al mag tonen en daar liggen ze. Dan weet ik dus wat ik in mijn thema en mijn gedachten heb willen verwoorden. Gods bijzondere bewaring over David. Het is duidelijk en dat is misschien een beetje menselijk, maar ik wil het toch zeggen... God pronkt met zijn eigen werk. En God pronkt met zijn eigen volk. En God geeft getuigenis aan zijn eigen werk. Want daarin de woestijn van Zif zal de Heere waarmaken. Mijn oog zal op u zijn. En ik zal raad geven. De vijanden des Heeren onkracht. De vijanden als heren neergelegd in een diepe slaap. En daar staat David. Met door God ontwapende mensen. Door God onkrachte mensen. En hun drieduizend sterke soldaten. Vermogen niet tegen de Heer. Ja, sta op. Verlos me Heer. Ge hebt de God welheer. Getoond voor me te waken. Mijn haat is onderdrukt. En met het gevaar ontrukt. En gesloeg ze op de kaken. Daar liggen ze. Daarvan heeft Jezus gesproken tot de jongeren. In de strijd van het leven. Dat ze maar niet zo bang hoeven te zijn. Voor degene die lichaams kunnen doden. Want hij. Die aan de rechter hangt, God is het machtiger dan het gewelderbare. Tot troost dat de vijanden ver kunnen komen... maar niet verder dan de Heer het zal toelaten. Daar liggen ze, 3000, 3000. Zo lees ik immers in de schrift vanavond... een opmerkelijke zaak. En David nam die spies... en de waterfles van Sal's hoofdeinde. En ze gingen heen en er was niemand die het zag en niemand die het merkte. En ook niemand die ontwaakte, want ze sliepen allen. En dan het getuigenis van de here, want er was een diepe slaap op hem gevallen. En toen dacht ik, de beteugeling van allen die Siongeram zijn. En dat is maar een wenkje van Gods alvermoed. En Niet de eerste keer, pas op. Buddel, later ook. En daarvoor, bij Farao, toen beteugelde de heren. En later, bij Heskia, 185.000 en de heren beteugelt het. En te midden van de strijd van de kerk? En bij alles wat de kerk bezighoudt in onze tijd? Bij alle aanvallen die gedaan worden op die oude gereformeerde waarheid? Hmm, die voor zijn ze meer. En in uw persoonlijk leven. Al zittert u soms vanwege de vijanden. En dan ziet u soms de volle wapenrusting tegen uw gerecht. En dan kraakt u in de strijd van het leven. Maar dat is maar één wenkje van Gods zalvermogen. Dat wil de Heer dan toch nog wel vanavond tegen u en tegen mij zeggen. En meer. En meer. Want ik lees en David nam de spies en de waterfles. Ik zie in mijn gedachten, daar in die stille spelonk waar Saul slaapt en Abner er vlakbij is met zijn officieren Abizie komen. En ik zie in mijn gedachten dat hij die spies van Saul aan David grijpt. Hé, hey, dat is toch een prediking. Moet u eens even denken, dat is diezelfde spies, weet u. Want het is niet een spies, het is de spies van Saul. Het is een koninklijke waardigheid die daarin spreekt. Zo op een andere plaats bijvoorbeeld Paulus zegt dat de overheid het zwaard niet te vergeest draagt. Als een heilig symbool van recht. Een heilig symbool van kracht. Een heilig symbool van waardigheid. Afgeschaderd in die spies. Die daar aan het einde van Sommers. Zou, had hem zo niet gebruikt. En zou verstond dit ook zo niet. Moet u denken dat de wapen dat hij meegenomen heeft. ook met zijn 3000 en. En wat zou dat wezen als hij die spies gebruiken zou. Om David dan nu wel aan de wand te spitsen. En nu legt David, nu zegt Saul dat neer. En dan zie ik David staan met dat dodelijke wapen van Saul in zijn hand. Zie je, David heeft dit wapen niet in zijn vingers. Omdat hij zo'n machtige strijd gestreden heeft. Bijvoorbeeld toen hij die reus Goliath velde en daar bovenop stond, toen heeft hij dat zwaard van Goliath getrokken en daar staat hij met het zwaard en dan kon hij zeggen, dat is in de strijd in mijn vingers. Maar, maar die spies die hij nu in zijn vingers heeft, heeft hij niks aan gedaan. Nee, dat had hij God gedaan gemeente. Ik heb u gezegd, hier is God aan het woord. De Heere veld zou ontwapend zou en leg het wapen in de handen van David. Zie hem staan wat een prediking zegt. Nu zijn de rollen als het ware omgekeerd. Nu zou, nu zou David hetzelfde kunnen doen wat Ebisa'e wilde. Kijk eens David, als je nou toch ooit een gelegenheid gehad hebt. Maar ik heb u gezegd, deze man bedeeld met een heilig buigen op dat moment... ...onder Gods wil en raad heeft hij genomen en die waterfles. Persoonlijk bezit van Saul dat nodig was op de woestijnreis... ...tot onderhouding ook van het broze bestaan. En ik zie hem daar staan, de man naar Gods hart. Bij een ontwapende vijand... Sal heeft de wapens niet eens overgegeven. Het was niet eens nodig. Hij kon ze zo pakken. Weet u dat daar een prediking in ligt. Voor de strijd van de ganse gemeente des Heren door alle tijden en door alle eeuwen heen. En begrijpt u nu dat die voor zijn meer zijn dan die tegen zijn. Want wanneer we natuurlijk de strijd van de gemeente des Heren niet kennen. Begrijpen we ook niet hoe vaak in de waarneming van het hart dit volk in hopeloze situaties terecht kan komen. Of niet? Kinderen gods. Bent u nooit eens in hopeloze situaties geweest? Heb u nooit het gebrul van de vijand gehoord? Haha, ha, hij die daar nederlegt zal nooit meer opstaan. Heb je niet die momenten gekend dat je dacht als afgelopen, dat was een verloren zaak? En nu predikt deze eenvoudige geschiedenis van David in de woestijn. Dat de Heer aan het worden is. David met het wapen van Saul. En ik zie hem de tent verlaten. Ik zie hem de dalen ingaan. Ik zie hem de heuvel van Hagila beklimmen. En dan komt hij bij de zijne. Ja. 3000. Hebben zo niet kunnen beveiligen. 600 hoeven David niet te helpen. Want God was aan me zij. En ondersteunde mij. Aan God genoeg te hebben. Dat leert de geschiedenis van vanavond. En daar staat hij. Kijk mannen. 3000. Ze sliepen. Ja ze sliepen. Dat heeft God gedaan. Dan leed de kerk niet alleen in de weldaden de handen gods zien. Maar ook in de strijd. En ook in de triomf. En wat gaat er nu gebeuren? Laat hij dit nu zien als zijn oorlogsbuit. Hier de spies, hier de waterfles. Als een buit die hij, nee helemaal niet. Wat dan? Als een getuigenis van een oprecht zaak. Als een getuigenis van zijn geloof in Gods beloften. Van geloof in de toezeggingen des Heren. Die hem tevoren in het huis van de Deze is het. Die heb ik verkoren. Zalf hem als koning over mijn volk. En door het dierbare geloof zal hij daar getuigenis van geven. En ik zie David even later... Opklimmen tot een van de hoge toppen aan de overzijde van de heuvelen van Achilla. En daar staat hij. En hij kan zo kijken in het leger van Saul. Hij ziet daar aan de overzijde van de kloof. Ziet hij de soldaten van Saul. Hij ziet de tent van Saul. Hij ziet Abner... En in het overzien van deze. Horen we hem roepen. Want nu komt openbaar. Wat de doelstelling geweest is. Als hij die spies. En wanneer hij die waterfles meegenomen heeft. Luistert u maar. Toen David over aan de zijde gekomen was. Zo stond hij op de hoogte des bergs van verre. Dat er een. ...grote plaats was tussen hen. Moet hij later wel zeggen dat hij als een toen op de bergen gejaagd is... ...en nou toont hij zich aan zijn vijanden. Wat een waagstuk zeg. Want hij staat er bovenop op die punt van de rots... ...en ze kunnen hem zien bij wijze van spreken... ...dat zal straks openbaar worden. En dan in die stilte van de morgen stond... ...hoor ik over de bergen het geluid van ze roepen... ...abner, abner... ...hoor ik het geroep koning, koning... ...en in die stilte ontwaakt nu het leger van Saul. Nee, niet door de bezuinen die geblazen worden. U kan het wel weten... Dat de revel geblazen werd en iemand waken moest, wapenen aandoen, opwekken voor de nieuwe dag. Zo zijn de soldaten van Saul nog nooit gewekt. Niet het bezuingeklank, niet het geroep van hun officieren, maar uit de verte een mannenstem, een mannenstem die roept: Abner, koning. En ze ontwaak En ook Abner ontwaakt. En ook Saul ontwaakt. Lezen we later in de schrift. En David riep tot het volk. En tot Abner. De zoon van Er. Zeggende. Zult gij niet antwoorden Abner. Dus hij heeft gezien dat Abner ontwaakt en Abner verdwaasd om zich heen kijkt en hij roept Abner, geef eens antwoord en dan zegt mijn kanttekening dat Abner verdwaasd opziet en zegt wie heeft die brutaliteit en wie neemt zich die grote verantwoording op zich om mij wakker te maken... en mijn koning in de morgen stond te roepen. Abner zeide... Wie zijt ge? Wat betekent je... die zo tot de koning roemt? Ja. Over die Abner... wat weet je? Dat was nog familie van zo... een eigen neef. Ze komen samen met de stam van Benjamin... Er is dus een, een bloedgemeenschap. Ja, niet de gemeenschap dat ze door hetzelfde bloed zijn gekocht... ...en door hetzelfde bloed zijn geheiligd... ...en door hetzelfde bloed zijn verzoend, dat niet. Die bloedgemeenschap, die kent dat nu niet. En die kent Saul ook niet, kent u wel. Die wonderlijke gemeenschap die er is tussen Gods gemeente. Door diezelfde geest geleid, door datzelfde woord gevoeld, door datzelfde woord bewaard. Maar er is bloedgemeenschap. En dan ontwaakt deze Abner, staat er, en uh, die krijgsoverste. En die kijkt om zich heen, en dan ziet hij uit de verte, ziet hij daar David staan, aan de overzijde van de kloof. Wie zijt gij die tot de koning roept? Dus het is David die geroepen heeft en Abner die het gehoord heeft. En het is Abner die nu tot David spreekt. En die zegt hij he, tegen hem, wat roep je? Eigenlijk staat er, wat voor gebrul maak je? Wie heeft je daartoe het recht gegeven? De brutaliteit om in de morgen stond het leger van Saul zo te benaderen. Nee, er is geen schuldig mens die ontwaakt. Er is geen mens die het nu aanvoelt dat hij misgeweest is. De stem die nu tot hem komt heeft hem niets gedaan. En ook niet begrepen. En wat doet nu David de man uit Die gaat aan Abner de schuldbrief uitreiken. Luistert u? Waarin is dan dat uitreiken van de schoolbrief? Wel toen zei David tot Abner. Zijt gij niet een man en wie is aan uw in Israël? opnieuw zegt mijn kanttekening er dit ben. Jij bent toch die grote held. Jij bent toch die machtige krijgsoverste van Saul. En je naam Abner. De naam Abner wil toch zeggen met licht bedeeld. Je kan zelfs het woordje ster daar vertalen uit het Hebreeuws. Dan zou er eigenlijk staan een krijgsoverste met veel licht en veel inzicht. Hij zei, jij bent toch die man met zoveel licht. Die man met zoveel inzicht... Die toch in de krijg zulke daden deed. Abner, dat ben jij toch. Maar Abner, in deze zaak heb je geen licht. Is het licht dat je had in je krijgsverrichtingen toch wel gedoofd geworden. Want je hebt iets gedaan. waar de doodstraf op rust. Namelijk slapen. Als je wacht hebt. Slapen als je op wacht staat in oorlogstijd. Moet u denken zeg. Dat weten we toch. Als iemand de wacht betrouwd is op een ingrijpende post. En het is een oorlogssituatie. Wee, wee, wee die soldaat. Wee, wee die wachter die slapende bevonden zal worden. Hij wordt zonder pardon standrechtelijk veroordeeld. Dat is een kind, dat is doods. Abner, je hebt gefaald. Abner, je bent een kind des doods. Die woorden die priemen. Die woorden die steken. Ja, ja dat kan. De woorden God zijn ook als nagelen en prikkelen ingeslagen door de meester der verzameling. En ik weet dat de prediking van het evangelie zo kan zijn en ook moet zijn in zijn doorwondende kracht. Dat woord dat ons treft, naar het woord van de dichter, uw pijlen zijn scherp. Vijanden zullen onder u vallen en ze treffen in het hart van koning. Vijanden, schuld aanwijzend, u hebt gefaald. Eenvoudige kan krijg ik de wonder dat wedergeboten niet eens omschrijven. Dat is in de weg van de waarachtige bekering wakker gemaakt te worden. En door de kracht van het woord aangesproken te worden. En je zegt je bent dus doodschuldig. Het vonnis is op je. Je hebt gefaald heel je leven. Alles tekort. Alles gefaald. Oh niet? Als God je weer de waard dan kom je er toch niet best af, denk ik. Maar deze Abner, nee, nee mensen, die voelt helemaal niet de boodschap van het woord. Zelfs niet als David tegen hem zegt, waar is de spies? En waar is de waterfles? En Abner om zich heen kijkt en koning Stend dan en zal naar buiten zien komen. Want dat is de historie van vanavond. En als dat zou naar buiten komt, beluisterend hetgeen wat er gesproken is, dan is het zou die ook aan het woord komt. En daar ga ik zo met u over denken, mijn is zinnig. Onder 19, 51. Ik heb mijn voet geweerd van kwade paan, omdat ik steeds uw woord zou onderhouden. Ik heb mij gewacht die wegen in te slaan die mij van spoor naar deugd verbijsteren zouden, want gij hebt mij geleerd daarin te gaan met allen die op uw naam betroden, 51 van 119. der wijzen zijn als prikkelen en nagelen ingeslagen door die meeste der verzamelingen Ze zijn raak maar als het niet verder brengt dan een conscientieoverweging, als het niet verder brengt dan een schokkend geweten als het niet is Zoals de Heere dat zalig zaligmakend in de schrift ons leert. Zo, zo. Wat vervolg je mij. Zo, je hebt gefaald. Je bent een kindersdood. Hij heeft het aanvaard. Op de muren van Jericho. Zit een vrouw. Dat is doodschuldig, gefaald. Het gerucht is tot ons gekomen. We zijn een dode, opgetekend volk. Vonnis van de dood. Gefaald. Kent u de woordschap? Streep door je leven. Een terugblik in je bestaan. Ouders als vrouw als man als vader als moeder en het vonnis zo overgehouden wat in ingrijpende lessen lezen wij in deze geschiedenissen van David de mannen als hart ik heb u gezegd en dan komt zo in het gezicht ook hij is ontwaakt ...door het geroep van David. Abner! Abner! Koning! Hij is ontwaakt. En na gebruik... ...het eerste wat je doet, je wapen. Hé, hey, kwijt! Een ontwapend mens. Sorry. Een ontwapend mens komt de tender, uit. Maar hij is zijn vijandschap niet afgelegd. O, oh. Oh, even... Een mensenkind die aan de weet komt dat hij een prooi van omstandigheden is. Want als hij daar staat en hij ziet de gedaanten aan de overzijde van de kloof staan. Dan roept deze man uit. Het staat in de waarheid van vanavond. Saul nu kende de stem van David en zeide: Is dit uw stem zoon David? Als ik de woorden goed lees is daar een verbijstering in te vinden. Ben jij het, David? Geen verweer, maar verbijstering. Daar staat hij die hij achtervolgd heeft. De man naar Gods hart. En hij spreekt hem aan. Hij heeft hem wel eens anders benoemd. Wat heeft hij op het schaapsschedersfeest niet gezegd? De zoon van Isaïe wat heeft hij nog zo kort geleden tegen hem gezegd... ...oproermaker, rebel dat je bent. Hij zegt ook niet David, hoor hij. Mijn zoon David. Het is of je daar een bepaalde genegenheid in zou beluisteren. Maar de hel is altijd vol van leugen, hoe dat hij ook spreekt... En wat hij ook bedoelt. Hij mag door bepaalde omstandigheden nu eventjes gedemd worden in zijn vijandschap. Ben jij het? Mijn zoon David. Hij zegt, ja, het is mijn stem. En wat zegt David nu? Mijn vader zou... Nee, nee, nee. nee, nee. Hij zegt koning. David heeft altijd hem nog. Als koning geëerd en aanvaard. En gewacht tot het moment. dat de Heer hem in plaats daarvan. de koninklijke heerlijkheid zou toebetrouwen. De handen naar de gezalfde heeft hij niet uitgestoken. En dan. en dan gaat David een schoolbrief uitreiken. aan Saul. Ik had gedacht dat nog heel breed met u op te zetten. Maar dat doe ik niet. Dat vind ik zonder van de vele stof die daarin verborgen ligt. David keerde schoolbrief uit aan Abner. Hij keerde schoolbrief uit aan Saul. Uitvoerig staat het vermeld. Ik zei u, ik had het in mijn gedachten met u op te bouwen. Maar dan kom ik in tijdnoten, dat doe ik niet. Laten we maar één keren met deze waarheid. En laten we maar beluisteren wat God ons daarmee te zeggen heeft. Ik had David in de woestijn van Zef. Dus de plaats waar hij dat onderwijs geeft. Was niet toen ze zongen. Hij heeft zijn tienduizenden verslagen. Was niet toen het volk opgetogen uit. David, David. Maar het zoete onderwijs was op de plaats waar David het nodig had. Waarvan die later zou zeggen, achtervolgd als een veldhoem op de bergen. Drie duizend man, achter één man aan. En toen, toen gaf God hem deze les. Hij lag voor de rekening van God. Straks, maar gaat dat niet verder opbouwen. Zal David in de schoolbrief die hij uitreikt zeggen. Breng een offer bij de Heer. Hij zal straks spreken over de wijze waarop ge eed, God geëerd en gekend wordt. Wanneer hij over het spijsoffer spreekt. Nogmaals, ook dat ga ik niet meer met u behandelen. Hij wil eigenlijk zeggen. Zo, wat je doet, was dat in opdracht van God. En als het in opdracht van God geweest is, dan zal ik geen bestaan hebben. Maar als je het in opdracht van mensen gedaan hebt, dan zal het eeuwig mis zijn. Eigenlijk zal in die schoolbrief dit tegenkomen, dan sluit ik het af. Ben je met hetgeen wat je doet, wel bij God geweest? Ben je ermee onder God gekomen? En dan denk ik: dit zijn de lessen die we meenemen. God bewaart zijn gemeente. Zijn gunstgenoten zijn veilig. Geen geval, geen zorg, geen list. Oost, nog weg, nog zandvoestijn. Laat het gebrul van de hel je niet verschrikken. En laat de machten die om je heen zijn je niet benauwen. Onze koning is van Israël God gegeven. Dat is een les. De tweede les is deze. Wij behoeven niet voor onze eigen zaken te vechten. God staat voor zijn eigen werk in. Voor zijn eigen volk in. Hij staat voor de genade in die hij gegeven heeft. Dat ligt in goede handen. En boven dit alles. Kunnen we met alles wat ons leven inhoudt. er God als een getuige bij halen. Want dat is de les. En nu. Ouders. Op uw doopkaart van uw kind staat dit twaalfde vers. Er was een diepe slaap gevallen. Tot een bewijs dat u en uw kinderen in de weg van de gehoorzaamheid buigen onder het woord van God. Meer voor heeft dan duizenden werelden. De wereld kan uw kind niet beschermen. U zelf ook niet. Dat kan men eenmaal alleen. Dat leven van de strijd. Dat leven van de triumf. U mocht uw kinderen voorhouden. En volk des Heren. eeuwig bloeit de gloriekroon. Op het hoofd van Davids grote zoon. Amen. Dien waardige God. We zijn niet zover gekomen als we dachten. Het hoeft ook niet meer. Als het maar gekomen is in het hart als het maar gekomen is tot onderwijs, tot vertroosting en bemoediging, om met uw gemeente te zingen, hebt, o Heer, van hem die geheiligd had. De mogen zien op dat eeuwige verbond, dat van geen wankelen weet. Denkt, o God, aan deze ouders, dat de boodschap van vanavond ze tot de sterkte zijn, in de diepe louteringen van het leven, in de strijd midden in de woestijn, hebt u betoond het voor u David en voor uw gemeente op te nemen. Al is het dan waar dat u als een veldhoen over de bergen ging, nogthans is hij in de handen van de jagers niet gevallen. Gedenk onze na wel welbehagen tot uw volk, laat het voor de gemeente en ons allen tot onderwijzing zijn, om ze sterkte te weten in u die triomfeerde over de dood, de hel en het graf. Wil over de wegen leiden die we gaan. Wil ons bewaren en behoeden en ook verder op deze week nabij zijn. Ook nog in de vele ambtelijke arbeid die wacht. En dat om Jezus wel. Amen. De slotzang van de gemeente is uit 42, het vijfde vers. Maar de Heer zal uitkomst geven. Hij die daar zijn gunst gebiedt, zal in dit vertrouwen leven en dat melden in mijn lied. Zal ze lof zelfs in de nacht zingen, dat ik hem verwacht en mijn hart wat mij moog treffen, tot de God mijns levens heffen. Het vijfde van 42. Heen in vrede en ontvang de zegen des Heeren de genade van de Neder Jezus Christus, de liefde Gods des Vaders en de gemeenschap des Heilige Geestes zij met u allen. Amen.